Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Euro de, de, de, de, de, de Euro Breakdown. Please fasten in your seatbelt. De The erin. zin. drinken erin. We drinken erin. the drinken de ja Heerlijk. Heerlijk. Winter hoort ons niet. Ik hoor niks jongens. Het was paniek net. Ja joh. Het was gewoon echt paniek. We kwamen de studio binnenlopen En we hadden gewoon geen koptelefoons. Alles Het was weggejat. Gewoon, gewoon verschrikkelijk. Ja. <laughs> gewoon drama. Ja. drama. En uiteindelijk, jullie hebben wel een koptelefoon en ja. ik niet. En nou, ik ja. hoor helemaal niks nu dus. Ik moet ja. je oren open hier. Maar je hoort ons wel. Of, of niet, hoor je. Ik kan ja, gewoon of reageren of op ons. Ja, ik kan ja, ja. ja. nog met jullie uh, communiceren. Ja, ok, nee, je je nou, klinkt nou, gewoon prima. goed hoor. Ja. Als, als normaal. Ja. Net ja, even, ja, even slecht dus. als normaal, ja. Ja. Ja, gedacht. <laughs> lekker, lekker hartstikke goed. Jongens, we hebben weer een gevuld programma voor de boeg. We ja. hebben de andere lijst weer aangebroken van de breakdown. Dus uh, we gaan uh, weer wat andere muziekjes luisteren. Ik heb straks geweldig nieuws voor jullie. Daar <coughs> kom ik straks natuurlijk, ga ik natuurlijk alles over vertellen. Ja. En ik mis er nog één iemand. Ja. Die komt eraan. Komt die nog wel? Ja, die misschien, komt wel. misschien. Die komt wel. Hangt er vanaf of de regen weg, wegdrijft. Dat, de dat de is droog. Ja, dus we gaan meemaken. Nou ja. Het is versuikeren. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh. ja. Dus ja, we hebben het over niemand minder dan Vanity. Vanity. die komt straks naar de studio toe. Is onderweg, maar we gaan eerst lekker naar Selena Gomez luisteren. Back to you staat ook weer in de Euro Breakdown. Nieuwe top 40 is weer deze week. Een Hele nieuwe lijst, nieuwe, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Straks het nieuws en het weekend. Maar eerst even. Selena Gomez, back to you. Took you like a shark, that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.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 I'd go back to you I know I'd go back to you I know I'd go back to you We never got it right Playing and replaying all conversations Overthinking every word and I hate it Cause it's not me Everybody knows we got unfinished business. And I'll regret it if I didn't say this isn't what it, what it could be. You could break my heart in two. But when it heals, it beats for you. I know it's poet, but it's true. I wanna hold you.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 go Gomez, I go back to you. Ja, ja. Mm -hmm. We gaan eens even fijn het weekend bespreken, want ik het is niet. tijd. Het is tijd. Ja, je hebt ons een beetje gemist, hè? Ja, hele ja. Heb je ons gemist? Hey Quinten. Ja, oh. ja ik heb jullie gemist. Quinten ja. is niet zo van het, het, aan, het aan elkaar zitten. Alleen, ja. van, alleen van Patrick kan ik het niet Alleen hebben. van Patrick niet. Oh. oké. Okay. <laughs> Dat niet doen. Welkom terug, jongens, bij weer een aflevering weer een van de Euro Breakdown. En uh, ja, we, gaan, uh, we gaan het weekend maar eens even tot zover even bespreken. Misschien de week eigenlijk wel. Jongens, laten we even beginnen met jullie. Want, uh, oh, uh, hebben natuurlijk de headline. Ja, ik voel, ik, ja, ik, ik, ik voel oh, nee, mijzelf wel terecht de headliner van, oh, deze, wow, gek, van deze week. Ook van het programma normaal gesproken, maar... Ja, ja daar he? zijn de meningen over verdeeld. Uh. Ja. Volgens mij uh, luistert iedereen het uh, voor Patrick en mij, maar... Nou, nee, fijn. Nou, ja. <laughs> Met een druk nou, op de knoppen heb je, de zo, heb je ze zo uitgegooid. Maar dat maakt niet uit. Wat moet hij jij? Ja. <laughs> Hoe was je week? Hoe was jullie... Uh, jij begint altijd? Nee, nee, nee. oh, moet ik beginnen? Ja, tuurlijk. Nou, mijn week was rustig en uh, erg druk tegelijk. Mm -hmm. Want uh, ja, op uh, werk moesten we een project af. Dus dat was echt uh, rammen drie dagen. Kijk. Uh, woensdag uh, ziek geworden, donderdag naar huis gegaan. Pff, zo. En <laughs> <laughs> ben ik donderdag ziek naar huis gegaan en uh, heb ik in mijn nest gelegen. Oké. Okay. En nu ben ik hier, Rezen. Nee, nou ja, ja. Als een Razen. Fenix. Als een Fenix. <laughs> Baco-trein 12. <laughs> ja, sowieso. Is vanavond. Nee. Je bent ziek. Dat <laughs> mag ik had, niet. Ik had het bij. Nou, we, zijn, we hebben trouwens de -trein hebben we even geschrapt. Omdat we oh, vier hier de treinen de vodka -trein. in vier weken hadden. Dus we hebben volgend weekend de vodka. De vodka. Nee, ik zat in de buurt. De vodkar. Nou, ja, de vodka. Patrick, hoe was jouw week? Uh, net, ja, niet zoals Quinten. Ik ben niet ziek, maar ik heb het wel heel rustig gehad. Ja. Ik ben net even vandaag op het voetbalveld geweest... Oh. op de senioren, de beloftes, Zandvoort even te bekijken. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, kunnen ze van huis te duin allemaal eens onderuit uitkomen, of... Uh... <laughs> uh, nou ja, ze, ze gingen tegen een jong ploegie... en daar hebben ze toch gewoon uh, 5-2 van gewonnen. Vijf, dus, Ja, nou. dat was uh, nou. buitengewoon goed. En dat zonder heupblessures. Ja, nou, wat weet fijn. je wie er gescoord hebt? Ik heb geen idee. Rob? Nou. Nah. <laughs> nee. Ja, echt? <laughs> Kon hij de bal nog raken? Ja, net hè. <laughs> nee. Bij nee, Rob weet ik wel dat hij altijd wel fanatiek is. Uh, ja, van zeker. Dat, is, dat, is, dat geloof ik al. <laughs> dat, dat geloof ik al. Ja, hey, uh, ja uh, jullie uh, hebben natuurlijk hartstikke leuk nieuws. Maar ik, ik mag wel eerlijk zeggen dat ik het leukste nieuws heb gewoon van de, van de hele, hele, hele fucking wereld. Ja, zeker. Uh, ja. Ah, you to speak up. Ja, inderdaad, ja. Hey, uh, ik ben opnieuw vader geworden. Ja! Yeah. Ja, ik ben voor de tweede keer vader geworden. Ik, uh, mijn uh, mijn dochtertje Fien is uh, maandag om een kwart voor twaalf uh, geboren. En uh, ja, ze maakt het goed. Moeder maakt het ook goed. En ze eet goed. Ze kruist veel. Dus het is een echte baby. Lijkt en echt en op zijn papa. Ook nog. En ze slaapt. Ja, nou, lijkt op, dus op papa. Nou heb ik een vraag. Is het oh, nou ja. minder speciaal de tweede keer? Nee, nee het, is, uh, het is net zo speciaal eigenlijk als, als de eerste keer. Ik snap, ik snap ook waarom je dat zegt. Omdat je het eigenlijk al een keer hebt meegemaakt. Maar het is toch, de hele bevalling was anders. Het, het, het, ze, ze lijkt wel op Charlotte. Maar toch is er ook weer iets wat weer anders aan haar is. Dus het is eigenlijk weer alsof je helemaal opnieuw... Je, je begint eigenlijk ook helemaal opnieuw. Dat ja, is ik, ik denk dat ik er gewoon naar zou kijken. Nou. Oké, okay. okay, ja, kunnen we nou verder? Dat is, dat is al de tweede keer. Ik ben nou, ik al... uit, normaal zijn, ja. Kom, ja, mond op. houden. Klaar, weet je. Weet afwegen en door. Ja. Oké, okay, over een maand kun je je nek bewegen. Dus dan hoef je niet meer... Ja oké, okay, ja. ik kan het geluid ja, niet ja. Maken. Ja, maar we, ik, zie, we zien ik, het ja, allemaal op de radio, hoe jij doet ja, met je hoofd. In, in, in Huizenbulee is in ieder geval de Rust, Heerste Vrede en uh, een, een gevoel van een, uh, ja, natuurlijk een uh, verder compleet en uitgebreid gezin. Kan ik jullie wel vertellen. Ja, dus ja. Uh, we zijn nu met z'n vieren. Ja. ja, we zijn nu met z'n ja. vieren. Gefeliciteerd Top, ja. ik ben wel Welliest. zwaar in de minderheid. Ik, uh, heb, uh, ben je? ik ben zwaar in de minderheid. Ja. Nou ja, ja als jij ook gewoon als een als, vrouw gedraagt. Als het ik weet tegen de vrouw precies is het... wie jij gaat lijken over het ah. weer. Ja, wacht maar. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar dat kan voorkomen worden. Ik ga nee. gewoon een jongetje adapteren. Hey, ik ga yeah, gewoon. Oli, yeah. die, die noem ik Olly. Olly Oli. <laughs> Oli is een doodje Light, hè? Okay. Die voel ik zo goed op dat hij alles doet. Alles wat ik wil, ja, ja. Ah, ah, ah. Wordt Ik ook, heb nu al medelijden met Olly. Wordt waarschijnlijk ook leraar Duits. Ja, maar, ja. <laughs> hey, jongens, uh, we hebben in ieder geval genoeg te doen in ieder geval dit programma. We gaan straks natuurlijk lekker naar het nieuws. We gaan de plaatjes draaien. We gaan onder andere de tips erbij uh, natuurlijk ook uh, erbij pakken. En we gaan je moet het maar weten spelen. Dus okay. we zijn weer helemaal compleet. En we gaan weer lekker verder in de setting van de lijst. Uh, ja, zoals we eigenlijk voor de zomer uh, hebben lekker, uh, lekker hebben doorgedraaid. Ja. En uh, ik zeg, joh, uh, het is uh, genoeg geweest. Genoeg gepraat. Laten we even een uh, gouden ouwe uit de doos trekken. En dat is Kaigo Miguel, Remind Me To Forget. It never fades away. You're staying. Your kiss like broken glass. On my skin. And all the greatest love, And in violence. It's tearing up my voice. Left in silence. Baby, it hit so hard I'm holding on to my chest Maybe you left your mark smiling Thank you. Fuck okay. Me, ooh, baby. All baby, I, I never ask, never ask, do you wanna, do you wanna see my fire tonight? Broken here tonight and dying no one else can fix me only you Heerlijk. Oh. Hey, we zijn er weer. Ja, lekker hè. Oh. Wat fijn, wat fijn. Om hier weer te zijn. Ja, heerlijk. Leuk, Jongens, he. we hebben net het weekend even, in ieder geval de week even doorgenomen. En eh, ja, we gaan eh, natuurlijk weer van start. Euro Breakdown is weer begonnen. Je hoorde eh, onder andere net eh, platen als eh, Only You van eh, Cheat Codes en Little Mix. En daarvoor hoorde je Dennis Lloyd, Nevermind. En we begonnen natuurlijk met Remind Me to Forget van Kaiko Miguel. Eh, dus we zijn weer terug eigenlijk bij de lijst eh, zoals we zijn begonnen. Eh, deze eh, in ieder geval hebben afgetaait deze zomer. En eh, we hadden ook zoiets van, ja, we laten wel he, wat, wat meer zomers en plaatjes draaien. Ja, en, en dat is, is Ik denk dat het wel geslaagd is. Hey, um, dus dat in ieder geval. Uh, we, hebben dus, uh, we hebben altijd leuk en raar nieuws. En in Quinten die zei het al, we hebben nu eigenlijk wel een nieuwtje... wat op zich wel past eigenlijk bij hè, de, de, de rariteiten aan geld in zaken. Maar uh, ik denk dat deze, wel, uh, deze spant wel de kroon, uh, denk nou, ik. Nou ja, uh, tot nu toe is het wel echt het toppertje die we hebben hier. Ik denk het wel, ja. ja. Nou, het, uh, het is dus als volgt. Want uh, Noah Cyrus, de zus dus van uh, Miley Cyrus. Mm -hmm. Kennen we. Die, uh, die verkoopt dus haar tanen voor uh, wel maar, maar liefst 12.000 euro of dollar. Per tranen of is het gewoon een. Nee, een flesje. nee, nee. Voor een flesje. Een flesje. Nou, oh. Gisteren kwam het nu al van Noah Cyrus uit. Good cry. Om de plaat te promoten, verkoopt ze sweaters, t-shirt en een flesje met daarin haar eigen tanen. Wow. Uh, oh. Voor de merchandise sloot het zusje van Miley Cyrus dus een deal met kledingbedrijf Pizza Slime. Zeg me niks verder. Nee. Op de website staat er omschrijving bij het flesje. Ongeveer 12 tranen van Noah Cyrus die het resultaat zijn van verdriet. De break met Lil Xan heeft blijkbaar toch wel er wat in gehakt. Nee. Nou, nou, ik ja, weet het wauw, niet hoor. Het is, maar is gewoon, gewoon puur kraanwater wat er in het flesje zit. En, zeg van, en, een, be en een beetje zout om een beetje de zoutig te laten smaken. Ja, nou ja, het is wel goede publiciteit natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, luister, laat ik het zo zeggen. Hè? Attributen of bepaalde dingen die van sterren zijn geweest... Dat kunnen petjes zijn, dat kunnen, wat, kan het, wat kan het allemaal eigenlijk nog meer zijn? Shirts, broeken, slipjes. Pingpongbal. Kate Moss heeft volgens mij, dat zit ik me nou net even te bedenken. Dat is alweer een aantal jaar geleden. Volgens mij was dat Kate Moss, die heeft toen haar, haar maagdelijkheid heeft ze verkocht. 1,3 miljoen dollar was dat. Dat is een aantal jaar geleden. Volgens mij was dat nee, een model. Dat, ik, ik weet het niet zeker. Niet twee jaar terug of zo. Dat, dat zou heel goed kunnen. Nou, dat kan ik me dat nog herinneren, inderdaad. Die heeft, uh, die heeft dus haar maagdelijkheid uh, willen verkopen. Heeft ze dat is, dan ook gedaan? Heeft ze dan ook het, gedaan? Weet ik, ik weet niet of, het, of, of dat heeft doorgezet. Uh, of is ze nog steeds dat, maagd? Dat hoe heet zei ik. Uh? Kate Moss. dat je, oh, je gaat ervoor dacht, betalen? Je nou, ik zou het doen. Nee. Oh, dan is zij het niet geweest. Nee, maar er is dus een model geweest die heeft haar uh, uh, yeah. maagdelijkheid. Kijk, volgens mij. Oh ja, even kijken. Nou, kijk eens aan. Dat is uh, uh, Giselle. 3 eh. miljoen. Voor 3 miljoen heeft Bijna. ze. Dat. dat is een model, 19 jaar. Die, die claimt dus dat ze haar uh, maagelijkheid verkocht heeft. Nou, wat 2,5 miljoen dollar voor uh. Zo. geld toe. <laughs> oh, ik hoop niet dat mijn vriendin luistert. Maar. 2,5 miljoen. <totstuk> ja, <totstuk> ja, wat is dit is toch niet normaal? Boem, boem, ding. Maar dan, dan verkoop je hem dus voor 2,5 miljoen. Ja. Wauw. Boemboemdingen. Ja, dat, is, dat, dat, dat zijn zeker boom boom dingen. Ik denk degene die dat gedaan heeft, die kon het zich gewoon ook veroorloven en die heeft op een gegeven moment gewoon gezegd, uh, power-up en we gaan ervoor. Uh, zeg maar, als ik het woord uh, Zakeman, uh, of de zin zakenman uit Abu Dhabi zegt, dan denk ik dat dat genoeg is. Ja. Wauw. Wauw. Oké, wauw. Ja, dat valt dus onder de categorie rare dingen die, uh, waar, waar, waar, die je dus kan, kan verkopen. Dus ja. Ja, rare. Ja, Heel raar inderdaad. Ja, ja dat en nog, nog, nog veel meer. Uh, Komt natuurlijk later terug. We gaan straks om uh, half acht. Uh, gaan wij, rond half acht gaan we in ieder geval beginnen. Uh, met het uh, doornemen van de lijst. Uh, want uh, ja, er is natuurlijk dus weer een hele nieuwe lijst aangetreden. En um, ja, welke nummers daarin staan uh, hoor je dus zo. We gaan, uh, ondertussen gaan we lekker verder met uh, I'll Be There. En dat is uh, van uh, Jess, uh, Jess Glynn. Waar zij uh, staat. Dat ga je dus straks horen. En uh, ik zou zeggen we gaan lekker luisteren. Geniet ervan, al die dingen. When you come back home and all the lights are out. And you're getting used to no one else being around. Right?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 Yes jongens, het is half acht geweest en dat betekent dat wij gaan beginnen. Op plek veertig hebben wij deze week Selena Gomez Back to You hebben we daar staan en op plek 39 Caigo featuring Miguel Remind Me to Forget. Dennis Lloyd vind je op plek 38 met Nevermind en Cheat Codes. Little Mix Only You op plek 37. Plek 36 hoorde je net ook Jess Glynn, I'll Be There en Childish Gambino, Summertime in Magic is op plek 35 terug te vinden. Plek 34 ASAP Rocky featuring Skepta Praise the Lord. En op plek 33 hebben we Tiger featuring Offset met Taste. Plek 32 Juice World met Lucid Dreams. En I like it. Cardi B, Bad Bunny en J. Balvin staat op plek 31. Stond voor de zomer. Leuk weet je misschien. Stond hij ook nog in de lijst. En we gaan naar de nummer 30 toe. Dat is David Guetta en Sia met Flames. Stond van de zomer ook nog in de lijst. Heeft de zomer dus overleest. overleefd. Gaan we dus ook zo naar luisteren. Straks hebben we onder andere nieuws over Dreek. We hebben ook de lijst even, de even een lijstje opgesnort. Met rare dingen die celebrities hebben verkocht. Dat straks en nog heel veel meer. Maar eerst David Guetta en dan Flames. Geta, Sia en Flames hoorde je net natuurlijk bij de Euro Breakdown op plek 30 deze week dus te vinden. Ja, we hadden het net al aangegeven, we hebben natuurlijk... Uh, ah, we hebben een nieuwtje, want uh, we hebben een nieuwtje over Drake. Drake heeft natuurlijk sowieso altijd veel nieuwswaardige verhalen. Uh, en we hebben natuurlijk straks ook nog een lijstje met de meest rare dingen die sterren dus ooit verkocht hebben. Van hunzelf. Maar ben laten we eerst eens met Drake beginnen. Wil jij hem doen of ja, zal ik hem? Jij mag deze. Ik, oh, oh, ik mag hem doen. Hey, we hebben dus een uh, nieuwtje. Drake uh, smijten uh, met dollars. Dat, dat, uh, dat wisten we eigenlijk al. Want hij heeft dat in... Uh, welke clip was dat ook alweer die zoveel gekost heeft toen? Uh, God's Plan. God's Plan inderdaad. Eigenlijk heeft, uh, als videoclips. Uh, ja. Ja, dat was wel echt, echt dik. Hey, Drake heeft dus afgelopen weekend flink met geld lopen smijten... bij een bezoek aan het casino in Atlantic City. De Canadese rapper zou een slordige 170.000 euro hebben uitgegeven... tijdens het avondje stappen, zo vertelt dus een insider aan Page 6. Eerder die avond gaf hij een klein optreden in een Hard Rock Hotel en Casino... voordat hij met zijn team vertrok naar een privé-casino. Het begon te kriebelen bij Drake en daarna besloot hij te gaan gokken. Speciaal voor Drake werd het restaurant geopend... waar vervolgens stapels, hamburgers, kipvingers en frietjes werden gemaakt. Ook de spe, uh, speciale Drake Cocktail met whisky, persik en zoete thee ontbrak niet. De rapper zou dus uh, 170.000 uh, euro hebben uitgegeven... maar uh, had uh, met zijn meerdere optredens die avond al dikke ja, 255.000 dollar weer verdiend. Dus uh, ja, een kleine, uh, een kleine wat is 75.000 dollar winst gemaakt als nog... Uh, waarmee hij uh, ja, uiteindelijk toch altijd in de plus blijft. Maar ja, uh, als hij nu een ton weggooit... hij heeft het met één nummer en, en, en, en een aantal streams op... op Spotify of waar dan ook, heeft hij het alweer terugverdiend. Hij verdient... ja. ja, hij heeft echt genoeg geld hoor. Van geld kijken... maak je geld, hè? Nou ja, klopt. Kijk, weet je wat het is? Hij verdient... Ze verdienen natuurlijk niet alleen geld aan de, aan de nummers die ze uitbrengen. Maar je moet je ook bedenken, ze hebben ook een Vevo-account op, uh, op YouTube. Uh, waar ze geld per views uh, verdienen. Uh, ze hebben uh, Spotify, de streamingdienst waar ze aan verdienen. Ze hebben kledinglijnen, parfummetjes, weet ik het allemaal. Dus die, die mensen, daar hoeven ons absoluut geen zorgen om te maken. Ja, dat, die uh, dat die zit maakt echt wel genoeg. Die, die verdient echt wel genoeg. Uh, ja. erg vind ik ook nog een klein optreden, waar die man 255.000 ja. dollar voor... Ja, en hij luister, hij kan het vragen. En ik denk dat je nog schrikt als je gaat kijken wat, wat Nederlandse sterren nu bijvoorbeeld voor een half uurtje kost. Ik denk dat je echt kapot schrikt. Want bedoel echt? je gewoon een Nederlandse ik ticket. Ook, maar als je bijvoorbeeld een Marco Borsato inhuurt, een Gerard Joling, eh, om te zingen. Even een voorbeeld, echt Nederlandse Nederlandse, kan het eigenlijk niet. Nee, ik heb ook geen idee hoeveel ze dus ja. voor vragen. Leo Kleiner, nu je trouwens opzoekt, weet ik toevallig, die verdiende eerst 30.000 euro per maand... Uh, hij laat het allemaal keurig gewoon regelen, maar die zit nu op 60k uh, per maand, wat hij gewoon pakt. En dan houdt hij nog bakken met geld over. Hij uh, is uh, zijn eigen snackbar natuurlijk begonnen. Hij gaat ook zijn eigen... Uh, nog iets wat. Hij gaat ja. nog iets voor zichzelf doen. Wat was het nou ook alweer? Niet een restaurant, nee. Nee, uh, niet een restaurant, maar hij zou iets anders voor zichzelf gaan doen. Maar maakt niet uit in ieder geval. Hey, we gaan even door naar de lijst uh, waar uh, dus uh, we gaan kijken naar uh, de zaken die uh, Sterren eigenlijk allemaal verkocht hebben van zichzelf. En uh, ja, dan wou uh, ik Quinten even lief even vragen of hij even die lijst er ook even bij uh, kan pakken. pakken. Het, het werkt hier allemaal zo, zo smootig ja, Wat een voorbereiding. Heerlijk. Nou, hij had de lijst had hij er al bij. En uh, gelukkig ja. hebben we ook nog een soort van historie. Dus uh, <laughs> ja, ja want, uh, we gaan aftrappen. Wil jij beginnen, Quinten? Ik begin wel even. Want uh, wij hebben hier, uh, om af te trappen, hebben wij uh, Justin Timberlake's halgetostie. Die uh, al helemaal beschimmeld is. Die is... Uh, heeft hij in 2006 heeft hij die niet opgegeten en die heeft hij bij de radio laten liggen. En die is toen voor over, over de 1000 dollar is die verkocht. Nou, doe normaal. Heelig. Doe normaal. en ja. Zullen ze hem dan ook nog opeten? Ja, oh, alsjeblieft Laat ik het zo zeggen, Scarlett Johansson uh, doet het ook heel erg goed. Scarlett Johansson is onder andere bekend van de film, films uh, The Avengers. Waarin zij dus ook de uh, Black Widow speelt. Onwijs een mooie vrouw. En die heeft dus uh, een gebruikte tissue heeft ze dus verkocht. En die heeft ze voor 5300 dollar maar liefst uh, uh, kunnen uh, verkopen. Dus, dus ja, dat... Zeker, uh, wow. zeker. Ja, ja nee. we hebben hier, we hebben hier, ja, hier ook... Uh, de, de, de gebruikte zwangerschapstest van Britney Spears. Nou, ja. oh, nee. dat kan ik me op zich voorstellen. Dat nog Hoezo? Hoezo kan je dat ja. voorstellen? Nou, ik kan het Ze hebben er ook mee Moet je eens kijken wat, wat hardcore fans willen verzamelen van hun. 5100 dollar, Mike. Luister. Dus jij hebt het er zijn, er voor over, voor nee, je grootste fan. De, nee, nee, nee hebt... ik, ik zou het nooit doen. Ik, ik, ik, ben, ik ben wel fan van, van bepaalde artiesten of mensen. Maar ik zou nooit zo ver gaan. Nee. Dat nou, maar... hoef ik niet te hebben. Ook, nee. ook, bijvoorbeeld... er, zijn, er zijn hardcore fans die het doen. Ja, maar echt ik waar. snap het niet. Ook, die, ook die, als je dan die hardcore fans ziet die helemaal kapot gaan als ja? ze hun, hun, hun, die, hun artiest zien. Zo nou, schreeuwen. Ik, ik kijk gewoon naar naar en denk ik, nou, nou, maar... Ja, het is ook nee, maar een maar, mens. Het gebeurt. Het gebeurt echt. Ja, die mensen die zijn niet goed, hoor. Nee, nee ja, ik, ik weet het. Maar ja, uh, het, gebeurt, het gebeurt. Het gebeurt. Dus uh, we gaan uh, straks nog wel even verder even kijken in de lijst. Want ik wil nu eigenlijk een nummer erbij pakken. Wat uh, wel best wel een opspraak is uh, de laatste week, weken. Uh, ik weet ook niet of het nou de, de track is waarop hij uh, die van de, tegen, uh, de tegenstrijdige rapper dist. Maar dat is uh, dus als het goed is dat Eminem uh, en Joyne Lucas uh, die uh, Lucky You uh, hebben gemaakt. Dat is hem dus wel? Wat nee, het is uh, de distrack. Is van... dat de distrack? Nee, de, de, nee? Zeg maar, de, ik, ik zal het zo. Ik ga het helemaal uitleggen. Je had het. Moet ik het nu uitleggen? Nee, eerst nee. Do, ja. ja. ja. do, muziek. We gaan hem eerst even luisteren. Maar deze track is sowieso een opspraak. Want ik heb begrepen dat uh, m&m uh, straks Joyner Lucas... echt compleet overneemt in het nummer. Uh, in het nummer Lucky You. Dus ik, ik ben benieuwd. We gaan hem luisteren. Joyner Join, uh, Lucas en uh, m&m met Lucky You. Komen straks weer, weer terug. Wow. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. I done did a lot of things in my day, I admit it I don't take back what I say, if I said it then I meant it All my life I won a Grammy, but I probably never get it I ain't never had no trophy or no motherfucking ribbon Fuck the system, I'm that nigga, bend the law, cut the rules I'm about to risk it all, I ain't got too much to lose Y'all been eating long enough, it's my turn to cut the food Pass the plate, win my drink, this my day Lucky you, fuck you too, woo Y'all gotta move, y'all gotta move Move. Give me some room, give me some room, give me the juice. How about the coop? How about the coop? How about the shoot? Y'all gotta move, y'all gotta move. Give me the juice. Back on my bullshit, my back to the wall, turn my back on your wall and you finish. Back to these bullets, it's back to the job with my Mac out and all of you running. Back on my hood shit, is back to the pushing these taxin', I'm actually puppet Can't fuck with you rappers, you practically suckin', you might have win platinum But that don't mean nothing. I'm actually buzzin' this time Straight out the kitchen, I told him the <laughs> oven is mine I do not fuck with you guys, if I don't kill you, just know you gon' suffer this time I ain't no gangster, but I got some bangers, some chains and some blaze and a couple of nines Choppers and jimmies. a partridge of Petri, my 20 days of Christmas was nothing but lies Run at you hard like a sumo, they say I talk like a chulo I live in Mars, I'm not Bruno, bitch I'm a duck, call me Cujo You play your cards I'm reverse on you all and I might just drop out like a uno. Gaya they boca up my home, they call it obuto and all of you culo. Step it better to the level. I've been the ghetto, the ghetto, looking for something I probably can never find now. I'm sick of until the beat die down. The truth is, nigga, just really want me to die down. Uh, I've been alone and I never needed nobody. Just only me and my shot I tell these niggas to lie down. Keep yeah. all the money I never wanted a lifestyle. I just pray to God that my son of a yard right now. Uh, uh, I said, ain't no love for the other side of anyone who ever wants smoke. John. When I die, I'm going out as an underdog who never lost hope. Yeah. You in the wrong cab down the wrong path, nigga, wrong way, wrong road. Uh, Snakes in the grass trying to slip the fast. I just I've said a lot of things in my day. I admit it, this is payback in a way. I regret it that I did it. I don't want a couple Grammys, but I sold my soul to get them. Wasn't in it for the trophies, just the fucking recognition. Fuck's a difference. I'm that cracker. Been the law. Fuck the rules. Man, I used to risk it all. Now I got too much to lose. I've been eating long enough. Man, my stomach should be full. I just ate, lick the plate. My buffet. Lucky me. Fuck you, think. woo! I got a couple of mentions. Still, I don't have any manners. Got a couple of ghostwriters, but to these kids it don't actually matter They're asking me what the fuck happened to hip-hop I said I don't have any answers Cause I took a nap when I dropped my last album It hurt me like hell, but I'm back on these rappers And actually coming from humble beginnings I'm somewhat uncomfortable winning I wish I could say what a wonderful feeling We're on the upswing like we're punching the ceiling But nothing is feeling like anyone has any fucking ability To even stick to a subject is killing me The inability to pin humility the Why don't we make a bunch of fucking songs about nothing And mumble and fuck it, I'm going for the jugular Shit is a circus, you clowns that are coming up Don't give an ounce of a motherfucker about the ones who were here Before you to make rap, Let's recap, wait back, and tease that Recap on tape decks, eight hey, that's for g raps some King at, we need three stacks, ASAP, and bring Matt, to the ace back 'cause the these rappers have brain damage, all the lean rapping, face tats, are out like tree sap, I don't hate trap, and I don't wanna see mad, but in fact, what I owe me at, the same cat that would take that, feedback, and aim back, I need that, but I think Inevitable, they know a button to press it will ever pull to give me the snap, though. And if I pay attention, I'm probably making it bigger. But you've been taking your dicks, on a fucking backhoe On the freaking minute, got me thinking of finishing everything with a seed of minutes and reaping the benefits. I'm a secret to Quilligan as I'm peeking and thinking about an evil intent of another beat, I'm a killigan. Cause even if I got to end up beating a pilligan, even ketamine and methamphetamine with a the mini, then it better be at least 70 or 300 milligrams. And I might as well, cause I'm might end up being the villain again. Level shit, I got an elevator. You could never say to me, I'm not a fucking record breaker. I sound like a broken record every time I break a record. Nobody could ever take away the legacy. I made a never motherfucker never got a right to be this way. I got inside my DNA, but I roll till the wheels fall off. I'm Working tirelessly, ay hey, It's the moment y'all been waiting for Like California wishing rain to pour And that drought y'all been praying for My downfall yeah. From the eight mile to the south pass To the same marsh marshall That outlaw that they say is a ride. I might have fell off I'm back on that bull like the cowboys. So y'all gotta move Yeah, y'all gotta move Yeah, y'all gotta move Give me some room Give me some room Give me the juice How about the coupe How about the coupe How about the shoe Y'all gotta move Y'all gotta move Give me the juice. My heart going up it's you i see all these girls so salty cause y'all so sweet you ain't the one that i want you the one i need telling your friends that you're really not in love with me you can keep on running, but I. Can't buy your love, but I know where to find you. Love, Astaire's not the Polka No, not the guy with the old. Creep on me, waar die hoor staat... dat hoor je natuurlijk straks, uh, ga je er meer over horen. Maar we gaan even terugkomen op uh, het verhaal eigenlijk... waar we dus net even over uh, waren begonnen. Want uh, er is natuurlijk een, een disstrack uitgekomen... Uh, afgelopen week volgens mij. Is dat geweest of ja, de week daarvoor? Ja, zelfs, nee, dat is uh, vorige week geweest. En Quinty, jij ja, weet daar wat... Ik heb, ik heb globaal heb ik wat meegekregen... maar jij ja, wist daar wel meer over te vertellen Ja, mij. ik heb de tijdlijn een beetje... MGK die heeft een beetje shots lopen maken op Eminem's dochter. En nou... Ja, M&M heeft dat vaker niet kunnen hebben. Mm -hmm. Die heeft mensen echt hun carrière beëindigd, zeg maar. <laughs> om, om, omdat iemand zijn dochter namecode. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Ja, en in Eminem's nieuwe, nieuwe album bij met, uh, heeft hij een nummer met Royce the Five Nine. Uh, Not a Like. Waarin die MGK volledig destroyed. Uh, vervolgens heeft uh, uh, Machine Gun Kelly twee dagen later uh, een sponsor opgemaakt met Rap Devil. En in mijn mening is dat nou eigenlijk kinderrap bij die hele makkelijke dishes maakt in principe, die je negenjarig nog kan verzinnen. Oké, okay, maar dan vraag ik me af, hè, want er zijn veel mensen die het hebben geprobeerd, maar wat denken die gasten nou? Denken ze nou echt dat ze... Er zijn zoveel mensen die het geprobeerd hebben bij M&M. Bij, bij, bij, bij, bij er zijn zoveel rappers die het gedaan hebben en gewoon niet geslaagd zijn. Nee, maar ik denk dat dat een beetje een publiciteitsstunt is voor MGK. Ja, ik denk het ook wel, ja. Weet je, want het, een, een week daarna heeft Eminem Killshot gereleased en dat... Nou, ik heb nog... Maar die man die, die kan zijn carrière beëindigen. Hij is een paar dagen later is die ook van de stage af geboerd. Geboer. Is hij bij... Uh, oh, oh. Uh, Fallout Boy was hij in het voorprogramma. En is die, Echt waar? hij Fallout eraf? Boy? Ja. Nee. Dat boy? je niet. Nee! Dat heb nee. ik niet verwacht. En daar is ja, hij, uh, <laughs> hij uh, weggeboerd door het publiek. Nou, nah, nee. serieus. Maar niet, maar niet voordat hij nog even een fotootje maakte... dat hij zijn middelvinger opstak naar zijn camera... met uh, een killshot shirt aan. Ja, oké. Okay weer ja negatieve publiciteit is ook publiciteit die man's carrière is klaar dat, ja. dat denk door. ik denk wel ja weet je ik vind het zeg ik weet je natuurlijk weet je is ook niet perfect hij heeft ook wel wat op zijn kerfstok. maar eh, ja ja dit is ja je wil de, de, de, de man uitlullen die gewoon niet uit te lullen is dat dat gaat dat gewoon wat. niet die man hij dat zeg ik zei... hij hij is op een gegeven moment uh, in groep drie of vier is hij op een gegeven moment hij heeft tot, tot zover heeft je school gedaan van wat ik weet omdat hij moeite had met taal. En moet je kijken wat, waar hij nu staat. Door ja. middel van taal. En hoe snel. Ook. ook, ook. Als je well, kijkt. Hij, hij heeft een uh, keer een interview gegeven. En dat volgens mij. Dat interview hebben de meesten wel gezien. Uh, waar ze dus vragen van. Joh, hey, weet je, hoe kom je dus aan die woorden? Hoe doe je dat? En hij laat dus echt letterlijk stapels papier laat hij zien. Waarop hij op een gegeven moment laat zien. Voor luister Maar je moet de woorden een beetje kunnen buigen. Op zo'n manier... Hij zegt, I have to bend the word. Uh, the, word orange, uh, you can, the, the, the word orange is unrhymable. But if you make it orange... Dan dat, dat heeft hij dus zo gezegd... En, dan geeft hij aan, maar dan kan het wel. Hij zegt, als, als je dat woord kan buigen... Maar op zo'n manier dat je nog wel weet wat het is... En dat het ook verstaanbaar is... Dan kun je erop rappen. Dus Hij zegt, je kan in principe overal op rijmen. Dus ja, hoe wil je zo'n man nou uitlullen? Dat gaat gewoon niet. Nee, maar hij niet. komt als je nu ook uit de battle scene, dus Ja, klopt. Detroit, uh, onder andere. En, uh, ja, voor de mensen die de film even hebben gezien. Uh, ja, die weten het. Die weten waar hij vandaan komt. Dat is uh, losjes uh, wel gebaseerd op uh, wat hij uh, heeft meegemaakt. Uh, dus, uh, hij heeft er ook. ...heeft M&M uh, met, uh, met Killshot heeft een record gebroken. Want even kijken. Die heeft in een week. 98 miljoen views gehad. Yes. Ik, nee Zeg ik dat goed? Ja. Nee, daar, oh. he, in ieder geval. Ik, ik hoe, het ze nog, in ieder geval, laten we zeggen. In ieder geval, de track schijnt dus. En in ieder geval in de eerste week al 80 miljoen views te hebben gekregen. En staat dus nu al bijna op 100 miljoen views. Toe. Ja, je gaat, ja, ik heb het nog een keer gezegd, maar je gaat, je, gaat iemand, je, gaat, je gaat een brugman proberen uit te lullen die niet over de brug kan lullen. Dus... Dat is gewoon alleen maar mooi. Hey, we gaan uh, luisteren naar een uh, nieuwe track van Camilla Cabello en uh, ja, dat, uh, van Bazzi en dat is uh, onder andere Beautiful. We gaan uh, straks om vijf uh, voor iets later dan gepland gaan we uh, de uurbreak dan gaan we dus uh, doornemen. Gaan we het uur ook afsluiten en dan gaan we kijken wie waar is gebleven. Maar eerst de uh, Beautiful, Camilla Cabello en Bazzi. Hey. that we ain't got. Tomorrow comes and goes before you know So I just had to let you know the I'm I Yeah. Camille, Camilla Cabello. Hoorde je net natuurlijk en we gaan beginnen. Jongens, we gaan uh, naar de onthulling van de nummer uh, 30 tot en met 20 toewerken. Wie is waar gebleven tijdens de Euro Breakdown? Gaan we nu aan uh, beginnen, want op nummer 30 hebben wij staan David Guetta, Sia en Flames. Op plek 29 Silk City, Dua Lipa en Electricity. En op plek 28 Ariana Grande, God is a Woman. Op uh, plek 27 is het Chris Cross Amsterdam, The Boy Next Door en Conor Mayer met Whenever. En op plek 26 Eminem featuring Joyner Lucas Hoorde je het ook net op plek 26. Lucky You en Gessy French Montana, DJ Snake, Creep On You vind je op plek 25. Plek 24 is 6 ix 9 en Nicki Minaj en Murder Beats met PV. Op plek 23 hebben we 5 Seconds of Summer met Youngblood. En op plek 22 hebben we Rudimental, Major Laser en Anne-Marie en Mr. Easy met Let Me Live. Op plek 21 hoor je net, Bazzy, Camilla, Cabello en Beautiful. En op plek 20 hebben wij staan Ariana Grande met Breathe In. Ariana Grande staat dus nu alweer twee keer dus in de lijsten van de Euro Breakdown. We gaan dit uur gaan we ook tevens gelijk ook afsluiten. Dus dat betekent dat ik hem gelijk ga instarten. En dat we dan straks weer verder gaan met de tips. Wat voor tips dat allemaal precies gaan worden, dat zijn natuurlijk de tips die wij wekelijks voor jullie uitzoeken. Tot straks eerst natuurlijk Ariana Grande en Breathe In. of my energy I look up and the whole room spinning You take my cancer away I can so overcomplicate People tell me to medicate Fill my blood So long. You remind me of a time when things weren't so complicated. All I need is to see your face. Fill my blood.